Volgens Rutte is er nog steeds sprake van een uitgestoken hand naar de oppositie. Het beeld dat er een vooropgezet plan is dat door het parlement is geduwd... klopt gewoon niet, zei Rutte. In Oeganda en Oost-Afrika zijn vandaag verkiezingen gehouden. Zo'n 14 miljoen Oegandese konden stemmen voor een nieuwe president en een parlement. President Museveni rekent erop dat hij zijn 25-jarige ambtstermijn... met vijf jaar mag verlengen. Zijn opponent is een voormalige lijfarts, Besikje. Die neemt het voor de derde keer tegen hem op en zou nu kunnen rekenen op bijna evenveel stemmen als Museveni. Bezikje zei al voor de verkiezingen aanwijzingen te hebben voor fraude bij stembureaus. Hij waarschuwde voor Egyptische toestanden als blijkt dat dat waar is. In Bahrein is de politie opnieuw hard opgetreden tegen betogers. In de hoofdstad Manama is geschoten op demonstrerende tegenstanders van de regering. Daarbij zouden mensen zijn omgekomen en raakten ruim 20 betogers gewond.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 Dit was het NOS-journaal. Dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 40 kilometer file. In de Randstad is de spits voorbij. De meeste vertraging heeft het verkeer rond Arnhem en Nijmegen. Want op de A50 Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en Knopend Ewijk... staat een file van wel 17 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. Verkeer richting Nijmegen kan beter Den Bosch en Utrecht aanhouden... de A59, de A2 en de A15... Op de A50 Arnhem richting Ost, tussen Heter en Knopend Ewijk, staat een file van 5 kilometer. En als laatste op de A73 Maasbracht richting Nijmegen, tussen Nijmegen-Dukenburg en Knopend Ewijk, staat 9 kilometer file. Met Hans. Ja, hoi Hans, zie hier met agenda. Met in die agenda een grote rode streep naar ons bedrijfsuitje. Hé? Wat? Waarom? Omdat we het bedrijfsuitje jammer genoeg niet met openstaande vorderingen kunnen betalen. Daarom.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 Dit is Radio 1, VPRO. Brands met boeken. Wim Brands. Ja, welkom. Ik was een paar weken afwezig door een verkeersongeluk. Ik revalideer nog steeds, maar radio bestaat vooral uit stemmen. En aan de stem mankeert niks. Dus ik ben er weer. En ik ga vanavond praten met Jan Fontijn. Ik ga met Jan Fontijn praten omdat uh, van hem verscheen... opgebouwd uit hetzelfde. Over broers en zussen in de literatuur. Over hun oorlogen. Over familieoorlogen gaat het. Jan Fontijn, hij is Nederlandicus. Hij gaf heel lang les aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een hele mooie biografie over Frederik van Ede. En laten we eerst Jan Fontijn eens beginnen... Voordat we naar de broers en zussen in de literatuur gaan... en hun, hun oorlogen, laten we eerst eens naar Amsterdam-Zuid gaan... waar jij geboren bent. Ja. Je bent opgegroeid in een heel groot gezin. Ja, een uh, gezin van twaalf kinderen. Vijf broers en uh, zes zusters. En uh, dat uh, verbleef allemaal in een... Uh, in een hoekhuis op de hoek van de Amsterdijk in de Tolstraat in Amsterdam. En dat was een uh, niet zo'n groot huis, hadden we. Dus uh, je kan je voorstellen, al die twaalf mensen, veertien ja, mensen... Dus met mijn vader en moeder mee, allemaal op elkaar in een kleine huiskamer. Dat, uh, dat betekende nogal wat. Het was een middenstandsgezin? Het was een middenstandsgezin, ja. Mijn vader was een slager, ja. Wat, wat zijn je herinneringen aan, aan opgroeien in dat gezin? En dan, vooral met betrekking tot zeg maar, je broers en je zussen. En... Nou ja, uh, ja het, dat is een, uh, een vrij uh, verward geheel geweest eigenlijk. Het is een heel tumultueus geweest. Het, uh, uh, de, de eerste jaren zijn de vrij vredig verlopen. Tenminste, zo is het in mijn herinnering. Maar het veranderde omstreeks met tiende, elfde jaar... Uh, toen, uh, ja, toen werd, kwamen er conflicten, of ik kwam ze te horen. Eerst goed, ik begreep ze een beetje ook dan. En, uh, en er vielen de eerste doden ook. Want uh, er zijn heel wat mensen uh, overleden in die, uh, in die puberteit van mij. En dat heeft een, uh, een gigantische indruk op me gemaakt. Even terug naar die conflicten. Waar, waar moet ik dan aan denken? Ja, conflicten... Uh, de gewone conflicten die in elk gezin natuurlijk wel voorkomen. Hè. Maar uh, er waren opgroeiende jongens... die op een gegeven moment een, een, een, een eigen leven wilden leiden. En dat werd gedwarsboomd door, bijvoorbeeld door mijn vader. En dat, uh, dat, uh, dat kon geweldige ruzies veroorzaken. Of uh, er uh, kwamen mensen dus die uh, een ander leven gingen leiden... die, uh, die niet strookten met het... Uh, het, uh, het leven van het katholicisme, het, uh, dat kon ook conflicten geven. Uh, broers die uh, in het nachtleven verdwenen enzovoorts. Ja, ja dat, dat gebeurde allemaal, ja. ja. Vader die ze boos achterna ging, of niet? Nee, nee, dat, zo ver ging het niet. Maar ze wel ontving thuis en zo, ja. ja. En, en, en, en wat, wat, wat was jij voor, voor kind? Want je, op een gegeven moment ben je naar het gymnasium gegaan. Maar je moest natuurlijk ook voor je vader werken. Ja, ik, uh, ik, ik, uh, ik, uh, ik vond het... Uh, dat beroep van mijn vader vond ik uh, afhankelijk zeer uh, fascinerend. Uh, het was een groot vakman ook. Hij, uh, hij stond ook bekend als een, uh, als een, uh, een grote goede winkelier ook. Uh, uh, de, slaak, de zaak floreerde ook. Uh, maar ik werd verplicht dus natuurlijk ook om, uh, om, uh, om mee te werken. Ik, uh, om... Uh, Bijvoorbeeld uh, boodschappen rond te brengen. En uh, dat. Je kwam dan op een gegeven moment in problemen, omdat dan. Uh, op dan ik moest mijn huiswerk maken voor het, uh, voor het gymnasium en uh, ik moest mijn Griekse thema's nog maken of wat dan ook. En. Uh, en ik moest uh, naar Amsterdam-Zuid fietsen om een. Uh, um, uh, om een hoeveelheid uh, bistuk of wat dan ook rond te brengen bij iemand. En. Uh, dat, dan sputter ik er wel eens tegen. En dat, uh, ja, dan was ik het, uh, het verwende gymnasie. Jongetje, dat, dat niet wilde meehelpen en zo. Hè. Dus dat, dat zijn ja, kleine incidenten natuurlijk. Maar toch ook wel uh, incidenten die indruk op me maakten. Ja, ja. Want ik, je kwam als het ware in een soort uh, dilemma. Wat moest je nou, waarvoor moest je nou kiezen? Voor het, uh, voor het afmaken van je huiswerk of voor, de, voor dat boodschappen rondbrengen. Toen zei je ook... Uh... Toen vielen er nogal wat doden. Ja. Dat is in de familie, broers die overleden. Ja, dat maakte een gigantische indruk op me. Ik, uh, eerst stierf mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, broertje. Uh, hij, uh, hij was vanaf zijn geboorte invalide. Hij had een hartziekte. Toen stierf een zuster van mij. Uh, toen mijn moeder... En tenslotte ook mijn oudste broer. En uh, waarom maakte dat zo'n indruk op? Waar overleed je oudste broer aan? Aan, aan kanker, aan maagkanker. Die was, uh, dat was werkelijk, die was een geraamte op het eind van zijn, uh, van zijn leven. Waar is en, die geworden? Die is 25 geworden, uh -huh. ja, ja. En, uh, en uh, het was een ontzettend aardige kerel. En, uh, en die heeft ontzettend geleden... Uh, in een Frank detail. Ik ben dus uit een katholiek gezin en ik weet nog erg goed dat toen mijn moeder uh, uh, uh, op sterven lag, ook een kanker, uh, dat hij uh, uh, een, een bedevatstocht maakte naar Duitsland. Uh, naar de bedervaartsplaats van Judas Tadeus, de patroon in hopeloze zaken. Uh -huh. En uh, daar werd, uh, kon je water halen en dat uh, zou genezend zijn. En ik zie hem nog triomfantelijk thuiskomen met, uh, met dat flesje water... die hij aan mijn moeder gaf, uh, mijn moeder stierf... en even later was hij zelf ook de pijp uit, ja. ja. Maar dat, was natuurlijk, dat, dat, dat, dat, waren, dat waren donderslagen, hoe zeg je dat? Ja, Bij heldere heen. Ja, ja, ja, dat, dat, dat, ja, dat was verschrikkelijk. Ja, dat was verschrikkelijk. Want ja, ik, eh, eh, ja, ook binnen het katholicisme moest je daar een soort eh, zingeving aan geven. Hè. En eh, eh, dat, eh, dat had een bedoeling allemaal. Dat zou een bedoeling moeten hebben. En. Eh, het gekke was ook dat ik uh, voortdurend eigenlijk uh, het uh, niet kon verwerken dat ze dood waren. En dus uh, probeerde te, uh, te spreken met ze in, ik zeggen, als ik alleen was. Hè, je bent, en dan ben je hoe oud? Dan ben ik zo'n 14, 15 jaar. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik geloofde nog en ik dacht: uh, ze, ze zitten daar in de hemel of wat dan ook. Uh, en, uh, en uh, luisteren naar me. Hè. Dus en dan voerde je gesprekken met En ze? ik voerde gesprekken met ze nog. Hè. Ze waren dus nog niet helemaal dood. Ik wilde, kon dat niet verwerken. En, uh, dat is een, uh, ja. Weet je wat voor gesprekken? Met je broer bijvoorbeeld? Nou ja, ik, uh, hij, was een, een, een, een, hij was afhankelijk ook een hele goede voetballer. En, uh, ik, uh, dat ik, was jij ook hè, trouwens. Dat was ik trouwens ook, ja. ja. ja, ja. En ik... Uh, ik uh, ja, ik, uh, ik had... Uh, ik dacht dan aan de, aan de momenten dat hij, dat hij zelf in het eerste elftal speelde. En uh, waar ik trots op was. En dat ik nu ook uh, in het uh, verkozen werd op een gegeven moment tot, tot, tot, uh, om, uh, om hoger op te spelen. En dat, was een, uh, dat, uh, dat wilde ik af en toe aan hem kwijt ook, ja. ja. Ik, heb, ik heb inderdaad vooral met mijn moeder. Als ik, uh, als ik uh, me ellendig voelde, dan, uh, dan riep ik mijn moeder om hulp, ja. ja, ja. Maar wel als je alleen was... Als ik alleen was, ja, dat was s'avonds in bed of zo, ja, ja. Tot hoe oud heb je dat gedaan? Nou, dat heb ik tot mijn zeventiende jaar gedaan. En toen uh, verdween het geloof, ja. ja, ja. Ik, uh... nu, ik, ik vraag daar ook over, omdat je op een bepaald moment... en dat is een mooie opmaat wat mij betreft... Uh, naar het gesprek over, waar we eigenlijk al mee bezig zijn natuurlijk... opgebouwd uit hetzelfde. Dat ja. is het boek dat nu net verschenen is... over broers en zusters in de literatuur. Waar je aan de hand van, uh, van, van schrijvers, waar we het nu over hebben... gewoon fantastisch uitlegt. We zullen het er straks over hebben. We zullen het dan bijvoorbeeld hebben over Willem-Frederik Hermans... en zijn uh, zuster, die zelfmoord pleegde. En wat voor invloed dat op hem heeft gehad. Maar goed, eerst nog even wat je dan vervolgens uh, doet. Dat is gepubliceerd, uh, lang voor opgebouwd uit hetzelfde. Dat verscheen bij uitgeverij van Oorschot Dat is de roman Biefstuk en benzine. Ja. Dat is echt een, een roman over die jongen in dat... Grote middenstandsgezin ja, ja. in Amsterdam-Zuid. Ja. Dat schrijf je. Dat is een mooi openhartig uh, boek. Het is fictie. Maar de andere familieleden lezen het. En je refereert eraan in Opgebouwd uit hetzelfde, dat was geen feest. Nee, nee. nee. Dat, dat werd een, dat werd een, een conflict. Uh, en zelfs de uitgever is opgebeld ook. Uh, waarom hij dat boek had uitgegeven. Door een van je broers of zusters? Door uh, een van mijn zusters, ja. ja. En uh, ik moet echt zeggen dat ik. Uh, uh, dat ik dat eigenlijk niet be goed begreep. Hè. Uh, ik probeerde dus ze duidelijk te maken, en ik heb dat ook in gesprekken. Ik heb allerlei gesprekken georganiseerd. Ze duidelijk te maken dat het inderdaad uh, autobiografisch was voor een groot deel. Maar ook gedeeltelijk fictie. Dat de, de momenten die ik niet helemaal zelf kon invullen, dat ik me die. Uh, ja, in mijn verbeelding toch uh, creëerde, uh -huh. wat elke, elke, elke romanschrijver doet. En dat er uh, talloze schrijvers zijn die datzelfde gedaan hadden. En, uh, maar het werd niet geaccepteerd. Uh, Wacht even, je had, je, had, je, had, je had sessies belegd met, met, ja, met broers en zusters. allemaal tegelijk? Of, of nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat waren dus vooral twee, twee zusters... Die, die ik probeerde duidelijk te maken wat er aan de hand was. Ja. En uh, dat is. Uh, Jammer genoeg is dat, uh, is dat niet goed gelukt. Nee, nee dat, dat kwam niet goed over. Wat, wat was de kern van het, van het, van het, van het onbegrip? Ja, de, de, als ik dat precies zou weten, dan zou ik dat onmiddellijk zeggen. Maar ik, ik weet het eigenlijk niet. Wat waren het de verwijten? Was, kijk, ja. ik, ik kan heel goed voorstellen. Iedereen heeft over zijn eigen geschiedenis... Ja, heeft hij zijn verhaal, uh, heeft hij een mythe gemaakt. Ja. Uh, uh, en daar zitten, uh, daar zitten soms verzonnen dingen misschien in... of gewenste dingen in, maar ook, uh, ook uh, ware dingen. En dat loopt allemaal door elkaar heen. En uh, de, de meeste autobiografieën zijn wat dat betreft... dus uh, wat betreft de feitelijkheid, uh, ja, 50 procent, 50-50... Ja. En mijn, mijn roman is, is wat dat betreft ook zo voor een groot gedeelte. En ik denk dat, dat, uh, ja, dat zij ook hun eigen verhaal hadden. En maar dat... wat werd je kwalijk genomen bijvoorbeeld? Dat je het katholicisme afviel? Uh, nee, nee, dat, dat, dat niet, nee, nee, nee. Maar dat ik ook uh, negatieve dingen f, uh, uit het familieleven... Hè? Uh, uh, de, bijvoorbeeld de... Het alcoholisme van mijn vader, uh, dat, uh, dat was nog vrij ingrijpend uh, in, het, in het huisgezin... dat ik dat gewoon beschreven had. Uh, uh, hoeveel dronk hij? Uh, nou, die dronk heel erg veel, ja. Hij was uh, dikwijls s avonds dronken, ja. Ja, ja, ja. Na de slagerij? Of, ja, ja, of begon ja al... dus, uh, hij begon om half zes begon hij te drinken en ging dan het café nog dikwijls in. En, uh, maar was onuitstaanbaar gewoon als hij drank op had en... B -b was dan ook een... een, een ja. Het was, was iets verschrikkelijks. Als, als je dat als kind... Uh, meemaakt. Hè? Want je, je hebt je vader erg bewonderd ook. Ja. En, uh, je, en je ziet langzamerhand... hoe een man... Uh, ook door zorgen, hè? door zo'n groot gezin... Hij, hij kon het niet bolwerken waarschijnlijk ook. En op een gegeven moment ook in de in de hongerwinter moest zijn zaak dicht. Uh, en dat was natuurlijk een, een, iets verschrikkelijks voor die man... die, die, die op een gegeven moment daar, uh, voor een dichte zaak zat... En, en in de huiskamer moest gaan zitten. En uh, ja, dan is de, de fles een soort troost ook natuurlijk. Ja. Uh -huh. ja. Maar dat namen je zusters je kwaad je, je Nou ja, dat al dit, al dit soort dingen... Hè, want we, uh, daar buiten toe waren we de, het, ja, het, het fatsoenlijke katholieke... Uh, middenstandsgezin uh -huh. eh, met eh, ja met een, ja, een welvarend gezin eigenlijk zo een voorbeeld voor velen. en binnenin was het was het was het anders maar weet je wat nou zo interessant is dat wat je nu schetst hè? dat oké okay, jij, jij jij vertelde iets over het, het alcoholisme van van je vader ja. dat was bekend uh, die zusters van je, die hebben, je die hebben je dat niet in dank afgenomen, maar ze wisten natuurlijk ook dat het, dat het zo was. Ja. Dit, is natuurlijk ook heel, dit komt natuurlijk heel veel voor in ik weet niet hoeveel families. Ja, ja. Een verhaal dat er is, ja. maar waar je met z'n allen dan weer heel schoorvoetend omheen moet dansen. En weet degene die. Die het aanraakt. Ja, ja, ja. ja. Dat is, ja. Waarom ja. is dat? Ja. ja, waarom is dat? Ik weet het niet. Omdat er. Ja. Daar zit natuurlijk een... Uh... Ik moet ook denken bijvoorbeeld aan... Uh... aan uh... Nou ja, bijvoorbeeld aan Couperus. Die heeft de boeken De Kleine Zielen geschreven. Ja. Daar heb ik het ook in mijn boek over. En uh, uh... dat is ook een... een, uh, ja, een uh... Het klappen uit de familie. En dat is een, weet ik zeker bijzonder kwalijk genomen ook, ja. Met het... het... Een familie moet een soort uh, eenheid uh, creëren en, dat, uh, uh, uh, en als dat doorbroken wordt, dan is dat een groot probleem. Ja. Ik denk dat vele broers en zusters ook niet wilden herinnerd meer herinnerd wilden worden aan, aan die jaren. Die, uh, ja. Ja. Maar het is ook zo dat, en, en dat vind ik wel mooi, dat schrijf je in, in, in je inleiding van uh, opgebouwd uit hetzelfde. Uh, daar refereer je aan televisieprogramma's die we allemaal wel kennen, he? over, ja. over, over familievetes. Ja, familiediner heet het. Ja? Ja, ja, ja, ja. En dan. Je kijkt er ook vaak naar? Ik kijk er af en toe naar, ja. ja, ja Wat stik. valt je dan op? Nou ja, dat, dat de, de aanleidingen van die familievetes zo, zo klein zijn. He? Ja. Het is een, een verjaardag die vergeten is. Het, is, uh, het zijn uh, kleine incidenten. Het, uh, het is het. Uh, het, uh, het uh, het, ver, het, het vergeten van, uh, het vergeten van een, uh, niet alleen van een verjaardag... maar ook van een, uh, een huurkstag of wat dan ook. Dat de boel barst dan ineens uit elkaar. En dan vraag je je af waarom je godsnaam. En dan blijkt er toch daaronder een, uh, een hoeveelheid uh, oud-zeer te zitten. Hè? Waarschijnlijk. De mensen dat, uh, ik kan me het anders niet voorstellen dat je, dat je zo kwaad wordt. Maar zonder dan dat je bij dat oud-zeer komt. Nee. Dat is nou precies wat, ja. wat me dan altijd zo verbaast. Nee, nee, Snap je? Nee. Want dat, dat kun je ook afleiden. uit Het verhaal dat jij nu net vertelt. Over, over je zusters die er zit, Je vader was een alcoholist. Ja. Eh, dat begon, dat, die ruzie begon misschien ook wel met een klein incidentje. En dan heb je dat oud zeer daar. Maar daar moet je dan vanaf blijven. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. dat is taboe. Ja. Wanneer las jij voor het eerst een roman... waarin je... Een familie beschreven, zag op een manier dat je dacht: Nou, dat is de, de voor mij is er een een, een Eino, de broers Karamazov. of Dostoevsky. Dostoevsky, ja. Dat, dat is, dat werd door de oude Pater van Kilstonk, mijn godsdienstleraar op school, uh -huh. werd erover gesproken in de les. En toen heb ik het uit de bibliotheek gehaald. En dat was iets, dat was, dat vond ik fascinerend. Ja. Wat vond je daar, wat vond je zo mooi aan dat boek? Nou ja, het, het was de. De, de, de, de, de drie types die je, die je daar in die familie krijgt. De, de goedmoedige Alosja. En, de, de, en dan die, die Iwan. De, de, de scherpzinnige, maar ook de, de, de, de atheïst, eigenlijk ook. Uh, uh, de, ja, je, je herkende voortdurend in, in, in die figuren herkende je iets van jezelf. Uh, en... Uh, wat me vooral fascineerde... dat was die Alosja-figuur. Een soortje een Jezus-achtige jongen. Die... Uh, ja, die uh, ja, die... de liefde predikte en zo. Dus dat is... Dat is uh, en de conflicten met de vader vooral... dat was voor, voor mij ook een, een schokte herkenning. Ja. Dus de, de, de, de, de uitvergroting... want Dostoevsky kan schitterend... Uh, de boer uitvergroten... hoe daar het conflict... tussen, tussen, tussen de... De vader en de, en de, de zoons uh, plaatsvindt, ja. Snapte je toen ook toen je dat, hoe oud was je toen je dat was? Een jaar of 15, 16, ja. Had je toen al veel conflicten met je vader? Ja, ja. ja. Maar echt slaande ruzie? Of... Nee, slaande ruzie niet. Nee, was dat maar waar? Ik, maar ik... Waarom zeg je, was dat maar waar? Uh, dat had misschien verhelderend geweest. Het was meer een soort uh, ja, stilzwijgende protest en zo. Dat lang voort bleef zeuren. Uh... Ik weet nog erg goed dat ik eh, als ik uit school kwam, uit, uit, uit het Jusidecollege op het gymnasium, en ik eh, kwam dan nu of vier, kwam ik thuis, dat ik dan vroeger altijd door de, door de winkel binnenging en dat ik eh, dat eens eh, niet meer deed en eh, aan huis belde om de huisdeur in te gaan. En dus niet mijn vader meer begroeten en zo. Ik weet nog erg goed dat die. Dat moet op hem ook een indruk hebben gemaakt. Maar het was. Het was ja, het was mijn protest tegen hem, ja. Ik, uh... Heb je dat ontvankelijk gemaakt trouwens? Dit, dit, hè, dit is een, een problematische relatie. die ja. overigens niet uniek is. Want nee, nee, veel nee. mensen zullen, ja. zullen, hem, zullen hem herkennen. Maar heb je dat ook ontvankelijk gemaakt, denk je? Hè? Want je bent later Nederlands gaan studeren. en Nederlandicus geworden. en hebt aan de UVA lesgegeven. Heb je dat ontvankelijk gemaakt ook? Ontvankelijke. Uh, dan, dan veel andere mensen wellicht, voor een, voor een bepaald soort literatuur? Ja, ja, ja. Het, het gekke is dat, dat ik, ik denk het wel, ik denk het wel... dat, er, uh, dat bepaalde problemen in, in romans bijvoorbeeld, zoals bij Dostojewski kon ik herkennen, wat voor veel jongens van Scherk uh, onherkenbaar is. Uh, een andere invloed voor mij is heel sterk geweest. Dat is een, uh, mijn moeder geweest, waar ik erg veel van hield... Dus het, de, haar dood was een drama voor me. Hoe oud was ze toen ze stierf? Uh, ze was 56 toen ze stierf. Uh -huh. ja. uh, maar uh, mijn moeder uh, had maar drie jaar uh, uh, lagere school gehad. Maar kende een reekse grote gedichten uit haar hoofd. Hè? Dus van die ballades. Uh -huh. En ik heb als kind, als ik ziek was... dan kwam dan, uh, mijn, mo uh, mijn moeder aan mijn bed zitten. En dan zei ze die, die gedichten voor me. En, uh, en dan... Uh, op een gegeven moment, ik had een vrij goed geheugen... dan uh, schreef ze een aantal schreef, uh, uh, gedichten... schreef ze in het prachtige handschrift van haar schreef ze neer. En, uh, en ik leerde dat uit mijn hoofd en ik kan ze nog steeds citeren. Dat ja? Het, ja, ja? Doe eens. Nou, hoe de vogels hun koning kozen. Eens kwamen de vogels van hoge bevel... van heiden en verre gestreken zeer snel... In het dal naast het water, daar streken zij neer en gierden en zwierden druk heen en weer. Heer Arendt kwam laatste gedaald van zijn rots en scheen op zijn sterkte en een heel beetje trots. Dan wendt hij, hij om stilte en spreekt tot de schaar. Ik zie u in mijn vrienden verheugd bij elkaar. Ik heb u ze zeggen van het grootste belang, daarom staakt uw gezang. Uh, de vogels, die hebben hun, uh, de, de, de, de bomen die hebben een fors uh, in het woud. En wij zonder koning, zijn wij dan zo min? Nee, nee, edele vogels en vrienden te schaar. Wij kiezen ook, en koning, niet waar. Wie het hoogste kan vliegen, die is onze heer. Spant uit naar die wieken en streef naar die heer, wie koning werd. Het zijn werd gegeven, de wedstrijd begon. En raad eens wie of het wel won. De arend, zo denk je, maar wees niet te snel. En luister eens verder hetgeen ik vertel. De lepraal uh, ging statig omhoog. Op, op laatst bleef hij uh, uh, ook het. Mm, ja, ik vind ja, dat je al. Echt ja, ging weg en Van wie is dit? Dit is. Uh, nou ja, dit, dit is een oude. Uh, een oude uh, vol, volgens mij is hij. Uh, is het een bewerking van Aesopus of zo? Uh -huh. of wat, ja. En uh, het is een, een gedicht wat ze in een almanak had gelezen in zo'n 19 e almanak. Ja. ja. Jan Fontijn, te gast in brans met boeken, omdat hij schreef opgebouwd uit hetzelfde over broers en zusters in de literatuur. Wat je tot nu toe hebt verteld is een hele mooie opmaat voor, voor dit boek, wat mij betreft. Omdat we nu weten uit wat voor familie je komt, hoeveel broers en zussen je had en hoe problematisch dat soms ook was met die alcoholistische vader. Wanneer kreeg je het idee om eens in de literatuur te gaan kijken? Literatuur waar je ontvankelijk uh, voor, voor bent geworden, zoals je ook al uitlegde, om eens te gaan kijken naar, naar relaties tussen broers en zusters. Nou, dat is eigenlijk uh, al heel vroeg begonnen. Hè? Dus ik, uh, nou, komt er in de in de in uh, gebroeders Karamazov geen, uh, geen uh, maar het gaat wel over het familieleven. Ja. Dus daar, daar begon het al mee. Uh, een van de eerste ja, uh, boeken uh, schrijvers die ik uh, die mij fascineerde, dat was uh, uh, willem Frederik Hermans. Uh, in mijn studententijd heb ik daar erg veel, uh, veel studie van gemaakt. En, uh, uh, en uh, vooral de verhouding met zijn zuster... was natuurlijk uh, van, een, uh, werkelijk van een geweldig belang is in zijn leven geweest. Uh, dat is, uh, uh, uh, de zelfmoord van zijn zuster... in. Uh, op 14 mei 1940, uh, die, die zichzelf liet doodschieten door een, uh, door een neef van haar. Ja. Die even later zelf ook zelfmoord pleegde. Dat heeft een gigantische indruk gemaakt, natuurlijk, op die. Uh, op, Hij was, dat op, was een, op de jonge man uh, Helmans, ja. ja. Die, die, uh, die neef, met wie die zuster een verhouding had? Ja, nou ja, met, ja, ja dat, dat is waarschijnlijk wel waar. Ja, dat, ja, ja, dat, is, dat ja. zeg ik nu inderdaad. Ja, maar ja. je moet ervan uitgaan dat dat het geval was. Het geval was, ja. ja, ja. Die. Die hebben dus beide zelfmoord uh, ja, gepleegd. Ja. Hij dacht dus dat hij dat in problemen zou komen. Ook in, de, in het begin van de oorlog met de Duitsers enzovoort. Zoals de Brak dat ook dacht. He. Die heeft ja. ook zelfmoord, uh, uh, uh, uh, uh, ge uh, zelfmoord gepleegd. En uh, die zuster is dus uh, met die neef uh, uh, naar de Zuidelijke Wandenweg gegaan. En in een auto hebben ze zichzelf uh, doodgeschoten, Ja. ja. Ja. En nu je hebt een, een van de essays in, in opgewaarde dat hetzelfde gaat over Willem-Frederik ja, Jermans en zijn ja, zuster. Ja. Dat was ook geen fijne verhouding. Die zuster die was, de, dat was degene die alles goed deed en goed kon. Ja, ja, ja dat was een van, de, laat zeggen, een van de problemen. Dus dat zij altijd de, de geslaagde was in ja. de familie. En uh, er werd gekankerd op hem, hè, omdat hij uh, wat minder geslaagd was. Ehm... Uh, uh, dat ten eerste ten tweede, uh, dat is natuurlijk ook uh, ontzettend belangrijk. Uh, zij was de trots van, uh, van, uh, van de vader en, uh, en van de moeder, maar vooral van de vader. En uh, Hermans werd, uh, zij werd altijd uh, bij Hermans als voorbeeld gesteld. Hè? Ze, uh... Ja, dat staat hier zelfs, ook ik heb nu het, het, het stuk over, over Hermans voor me. Ja. En ik lees het ook net. Ze werd me door mijn ouders altijd ten voorbeeld gesteld... Haar rapportcijfers waren ook veel beter dan de mijne. En zij ging elk jaar komlaude over. Wat toen nog bestond op het gymnasium. Ik had het gevoel dat ik in dat opzicht haar niet kon overtreffen. En dat ik het over een andere boeg moest gooien. Uh, grote rivaliteit. Ja, ja. Er is, er is, dus in de broer-zuster verhouding is er een ongelooflijk grote rivaliteit. Het is een. Uh, uh, ik, heb dat, ik heb dat zelf. Uh, uh, My Sister, My Love, van, van, van de Amerikaanse schrijft Otis. over een, uh, over een, uh, een Amerikaanse schaatsenrijster. Uh, dat is van Joyce een... Carol Oates? Ja, ja. ja, dat is een geweldig Goed. boek, vind ik. Moet je even het verhaal vertellen? Dat gaat over een... Nou ja, dat gaat over, dat gaat over een, een, een, een, een meisje dat, uh, dat uitblinkt in het kunstschaatsen en dat... Uh, dat helemaal door de vader en moeder wordt gecoacht... Eh, om, om, om grote roem te hebben. Ze wordt, op de tv wordt ze uitgenodigd. En het is een, een geweldig succes. En er is een broertje... dat, uh, dat uh, ook heel graag mee zou willen doen... maar uh, invalide is. Uh, uh, hij is uh, bij sporten op een gegeven moment... Uh, hij, uh, heeft een kwetsuur... en kan, kan niet, niet meer goed meer lopen. En is de, de underdog. Ja. En... Uh, nou ja, het, het hele verhaal wordt verteld vanuit dat jochie. Uh, we, we gebruiken dit als cliffhanger, zoals ja, dat dan in ja, Hollywood uh, ja, heet. Ja. Vanuit dat jochie, want we gaan eerst even naar het verkeer. ANWB. Top. Ja, op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en Knopend de Nieuwemeer... staat 5 kilometer file. Op de A50 Os Arnhem, tussen Knopend Bankhoef en Knopend Ewijk 3 kilometer na een ongeluk, de weg is weer vrij. En op de A73 Maasbracht Nijmegen, tussen Knopend Neerbos en Knopend Ewijk 4 kilometer file. En dat was de ANWB, terug naar Jan Fontijn. Want we zaten in het vaal van Joyce Carol Oates. Ja, die ja. Het meisje kan goed kunst schaatsen, ja. broer is invalide. Ja, en op een gegeven moment wordt dat... Uh, dat uh, Meisje vermoord. En de vraag is nu door wie enzovoort. Ja. Dus daar, dat, uh, uh, dat blijft eigenlijk, uh, dat wordt niet hele, of tenminste dat wordt gedeeltelijk, wordt dat, uh, wordt dat geopenbaard. Maar ik wil dat niet verklappen voor de mensen die, uh, die het boek graag willen uh -huh. lezen. Ik kan, kan het erg, erg aanraden. Maar, uh, maar die rivaliteit, ja, dat, dat is het. Ja. Ja. ja. En dat is natuurlijk iets wat in de familie... Officieel ook altijd met de mantel de liefde moet worden bedekt, ja. want een familie is liefde. Een familie is geen haat, is geen rivaliteit. Nee. nee. Ja, dus je hebt dus de concurrentie van, van broer tot broer bijvoorbeeld alleen al. Dat, daar, daar begint al de, de grote concurrentie. Maar dan heb je ook nog tussen broer en zuster. Hè. De, in mijn tijd, laat ik zeggen, dat is nou al zoveel jaar geleden. Uh, dus in de tijd na de tweede vlak na de tweede wereldoorlog. Was, het, was de emancipatie voor vrouwen was toch, moest toch van de grond komen, uh -huh. zeker in de, in de milieus van mij. Uh, waarin, ik verkeer, waarin ik verkeerde. En uh, ja, een, een, een, mijn zuster konden kon verpleegster worden of wat dan ook. Maar ja, voor de middelbare school, daar moest je, ja, moest je flink je best doen om daarop te komen al. He, dat, uh -huh. Jongens gingen naar de middelbare school. Ik ging naar het gymnasium toe. En de, zij niet, en, uh, terwijl ze waarschijnlijk ook even goede hersens hadden als ik. En uh, nou, dat, dat geeft ook al een rivaliteit. dat kom... Maar ook onuitgesproken in... waarschijnlijk, Onuitgespro... maar voelbaar. Maar voelbaar, ja, ja, oh, ja, ja, ja. En dat komt later, komt dat, komt dat dan terug ook. Uh, ja? Ja. Dat ook in de... of ja? Bijvoorbeeld toen ik dat boek uh, had gemaakt, die autobiografische roman... toen, toen kwam er ook iets van, uh, van het probleem van... Uh, ja, ik, uh, jij hebt, uh, praten, jij studeren, ja, jij hebt gemakkelijk praten, je hebt uh, kunnen studeren, jij hebt gymnasium. Ja, nee, nee, nee, ik snap hem helemaal. Ja. Luister, jij hebt kunnen studeren, je hebt het gymnasium kunnen doen. Dat mochten wij niet doen. Ja. En wat doet meneer? Hij heeft alles meegekregen. Hij gaat nog eens een boek schrijven ook. Ja. Ja, dat well, dus. voilà. ja, ja. Alsof ik je zuster ben. Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> Laten we naar de eerste herinnering gaan. Want uh, dat is een vaste rubriek in dit uh, programma... waarin we alle gasten telkens vragen naar hun eerste herinneringen. En dat lijkt me in jouw geval... Heel toepasselijk. Ik ben benieuwd welke eerste herinnering je hebt. Maar we gaan eerst even luisteren naar die mooie tune. De eerste herinnering. Ja, de eerste herinnering... Uh... Ik denk uh, dat die eerste herinnering is geweest. De, het moment dat ik. Uh, voor het eerst. over de. kon zien wat er op tafel stond. Dat is heel gek. Er was bij ons in een huiskamer was er een tafel. en. Uh, ik zie me nog voor het eerst. het, het, het gelukzalige gevoel hebben. ik kan zien. Uh, wat erop staat. Dat is een. dat is een. Eén herinnering, ja. Ik weet niet, hoe, hoe oud ben je dan als je boven de tafelrand kan uitkijken? Uh -huh. Maar je zegt dat is één herinnering, alsof het ook een andere eerste zou kunnen zijn. Ja, ik, ik, ik twijfel ook nog aan dat ik... Uh, een andere herinnering is dat ik... Uh, dat ik door een van mijn zusjes uh, uh, in bad wordt gezet... en, uh, en ik uh, uit het bad wordt genomen en wordt afgedroogd. Dat weet ik ook nog goed. Dat is een tweede herinnering. Uh, uh, en ik zie, ik zie nog dus de, de, de, ja, de, de situatie zie ik nog vrij scherp voor me. Dat is een, uh, een tweede herinnering, ja. Dat is overigens een tijd waarin je niet elke dag in bad ging ook. Nee, nee, nee, nee je ging één keer per week in bad, ja. En, uh, en het badwater, dat was ook nog vrij kostbaar... want het was, het was een gijzer. dus je moest, je, je moest zuinig zijn met water... Dus, uh, er, er kon ietsje bij als er... Uh, ik moest dikwijls ook in het bad van, van de voorganger, ja. Uh -huh. ja. Maar dat, dat, je wist niet anders? Je wist niet anders. Herinner je het moment waarop dat voor het eerst... dat je dacht, hey, dat is toch eigenlijk helemaal niet prettig? Of... Mm, ja, op, op een gegeven moment kreeg je dat door, ja. ja, ja. ja. Een uh, angstig moment was wel dat ik uh, op een gegeven moment in het bad moest... en uh, dat toen... Pas gebleken was dat. Uh, de, de paningen die mijn vader ving in het Naardenmeer. In een, in een fuik. dat die in het bad werden losgelaten. En. Uh, dat. Uh, dat op, een, op een gegeven moment was de, de, het bad verstopt. en toen bleek er een, een, een, een, een kleine paling in, in te zitten. Dus ja, dat is, is levend nog. Levend nog, ja. ja. Dat is ook wel eens bijna surrealistisch. Ja, uh, ja. Uit, de, uit de film van Bunuel ja, lijkt dat ja, bijna te komen. Ja, maar het is waar, ja. Misschien wel het mooiste verhaal uh, uit, uh, opgebouwd uit hetzelfde... over broers en zussen in de literatuur vind ik het allerlaatste. En dat gaat over de Franse schrijver Jean Genet. Uh, het heet Sans famille, alleen op de wereld. Ja. Niks broers en zussen. Hij uh, is... ja. Hij is ooit, ooit, ooit gaan kijken waar, die, waar die, hij uh, ter wereld uh, kwam. En dat staat hier ook. Dat heeft hij opgeschreven in zijn boek dagboek van de dief. Dat ja. hij volgens mij vooral in de gevangenis heeft ja, geschreven. Zeker, ja. Had geen enkele opleiding, kon waanzinnig mooi schrijven. Ja, ja. Dit schrijft hij. Ik ben op 19 december 1910 in Parijs geboren. Als pupil van de arme zorg was het mij niet mogelijk... iets meer over mijn burgerlijke staat te weten te komen. Toen ik 21 was, kreeg ik een geboortebewijs. Mijn moeder heette Gabrielle Genet. Mijn vader was onbekend. Ik kwam in de rue Dassa 22 ter wereld. Ik ga eens navraag doen waar ik vandaan kom, zei ik bij mezelf. En ik begaf me, begaf me naar de rue Dassa. Nummer 22 bleek een kraamkliniek te zijn. Men weigerde mij alle inlichtingen. Ik werd in Le Morvan door boeren opgevoed. Daar ben je ook gaan kijken. Hè? Ja, ja, dat, ja. Wat is dat? Dat is een Frans gehucht. Een, ja, een Frans gehuchtje. Uh, sur, sur, uh, sur le Morfant. En het is een, uh, ja, een heel klein dorpje. En uh, ik ben toen naar, de, naar het dorpscafé gegaan, omdat ik niet wist precies waar het was. En uh, toen konden die boeren, maar, uh, die daar een, een, een glasje wijn dronken, die, uh, die konden mij precies meteen wijzen waar het was. Het geboortehuis waar uh, Genet had gezeten, want dat, die kenden ze ook al van naam. Want er stond een, op dat huis tot een. Uh, ja, een, een, een steen ge, met, met, met erop te woorden van de, dat Mitterrand dat, dat onthuld had het, het, het huis waar Genet had was verbleven. En dat is overigens wel weer iets wat, wat, wat die Fransen dan geweldig doen. Toen. Toch geweldig toch? Ja, ja, dat, ja dat, dat, is... dat kennen wij niet. Ik bedoel, nee. Genève was, een, was een, he, een groot deel van zijn leven ook in gevangenissen doorgebracht. Ja, het was een, een, boef. een boef. ja. We gaan het niet goed praten, nee. maar hij kon prachtig schrijven. Dagboek ja. van een lief. Ja, ja. Uh, en daar zijn die Fransen het allemaal over eens. Groot schrijver. Ja. En dan krijg je van de... Ja. van de... Van de president, François Mitterrand krijg je dan een, een gedenksteen. Dat is toch geweldig, ja. Ja, ja, ja wat ja. dat betreft wonen we echt. Ik ga er niet naar over doen, maar, <laughs> maar in een ander, ander land. Ja, maar goed, dat is hij. Ja. Daar ben je gaan kijken. Waarom wilde je over hem schrijven? Uh, nou, Want hij is zonder familie. Niks broers en ja, nee, nee, Nee, nee. Uh, juist in 2006 was, waren die, die oorlogen in het Midden-Oosten aan de gang. Uh, de, de bombardementen uh, in Libanon en zo. Dus, uh, uh, dat volgde ik een tijd lang... En, uh, je hebt overigens ook een tijdje in het Midden-Oosten gewoond. Ja, ik, Wanneer ik, was dat? Dat was in de jaren zestig heb ik in het Midden-Oosten... ik heb een half jaar in Bagdad gewoond... en ik heb een aantal maanden in uh, Teheran gewoond... en ik heb ook in Israël uh, een tijd lang... Uh, oh, wat heb je daar gedaan? Bij Israël heb ik gewoond, werd ik uitgenodigd door, door, uh, door een aantal Joodse vrienden... en daar, ben ik, uh, ja. daar heb ik alle, alle, alle plaatsen gezien... en ik uh, mocht logeren bij wie ik wilde. En zo. Maar b Bagdad... Wacht ik, daar heb ik bij mijn broer gezeten, ja. Die, die, was, die had daar een functie bij de, bij de KLM. En, uh, uh, en ik mocht... Uh, uh, zijn kinderen mocht ik... Die, die konden daar de school niet volgen. Die mocht ik onderwijs geven, ja. ja. Hoe uh, was het om daar toen te zijn? En, en, en, dit is wel mooi, want we komen zo weer terug in die nou regio. Ja, ja, je had toen nog de, de, de, de, de baatpartij die helemaal daar aan de, aan de regering was. En dat was ook... De, de, de, daar klopte ook niks van. Net zoals die... die die later president. Maar uh, het, het, uh, het was vrij rustig geworden. Het was een, een, een moderne stad. Het, uh, iedereen, uh, iedereen, als je je, je je aan de gewone codes hield... dan uh, had je geen problemen, nee. Uh -huh. ja. nee dat, dat, dat was, ik, ik heb toen ontzettend veel kunnen zien... want ik heb toen, ben toen naar allerlei plaatsen geweest... en ik vond het fantastisch om... Uh, waar de, de, de hele oudheid zich afspeelt om dat allemaal te kunnen zien, ja. China, want ja. Je, je volgt op een... Dat is wanneer? Dat is, je zegt het net, dat is een jaar of... Uh, ik, ik, ik, ik zat in de... In de, in de je, uh, ik volgde in 2006 was dat. Ja. En ik, uh, uh, we zaten toen in, uh, in Frankrijk in, de, in ons huis en uh, daar... Uh, uh, werd ik getipt door iemand... Je moet, omdat ik sprak over de, over het, de toestand in het Midden-Oosten... je moet Chenet uh, lezen. Uh, uh, Le, Le captif amoureux, de, de, de, de liefde gevangenen. En uh, dat ben ik toe gaan lezen. En van, van daaruit is, is dit uh, essay ontstaan. En, zo. en ik heb uh, proberen Chenet te volgen... Uh, wat voor man dat was. Uh, en waarom hij koos eigenlijk voor... Uh, voor de Palestijnen. Ja, want dat heeft hij gedaan. Hij is ja. op een bepaald moment... Is ja. die... Zoals hij ook voor de Amerikaanse negers. Hè. Die ja. waren toen ook juist in, in een geweldig uh, strijd uh, gewikkeld... met de Amerikaanse regering uh, uh, uh, voor de emancipatie van de negers. Waarom, waarom, was hij, waarom trok hij zich het lot van die Palestijnen zo aan? Uh, dat, uh, hij, hij woonde toen in Parijs. Hij, uh, via, hij, hij sprak met Palestijnen in Parijs ook en uh, kreeg er oog voor. Maar dat was nog, uh, dat ging nog erg zorg. Uh, ging nog op een vrij uh, rustige wijze. Uh, maar uh, hij, is, uh, hij is zich steeds meer gaan interesseren toen, uh, toen die conflicten uh, zich aanscherpten en kreeg toen het plan om, uh, om een tijd lang bij de Palestijnen te vertoeven. En doorslaggevend is voor hem geweest... de, de, de, de verschrikkelijke uitmoording... Uh, in, de, uh, van, uh, van in Shatila en uh, Sabrins en Shatila... Uh, toen een uh, groot aantal mensen... Uh, uh, ja, met toestemming van het Israëlische leger eigenlijk uh, vermoord werden. En... Uh, hij is daar aanwezig geweest, op de dag zelf ongeveer, of iets kort na uh, bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij, uh, bij die slagpartij. En dat maakte zo de indruk van hem hè, dat hij toen uh, eigenlijk uh, uh, zeer beslist gekozen heeft voor de Palestijnen. Ja. Maar ook, en dat, dat, dat beschrijf je ook wel heel mooi... omdat hij op een bepaald moment... komt hij bij een, een, ja. een Palestijnse vrouw en, een, en die ja. heeft ook een zoon... En het is alsof hij in een familie komt. Ja, ja, op een gegeven moment, die zoon gaat, die, die trekt aan te strijden. Hij is met die zoon meegegaan, uh, uh, die leeft met zijn moeder. En die moeder, die, uh, die, ja, uh, die, uh, die, uh, die uh, als die zoon verdwenen is, uh, behandelt hem eigenlijk als een, als een zoon. En dat is voor het eerst dat hij dat, dat, dat familiegevoel krijgt. Dat, uh, dat is. Uh, dat hij uh, met warmte wordt, uh, wordt, wordt ontvangen. Um... Ja, Want dat is het, een captief amoureux, de verliefde gevangene. Ja. is geconstrueerd rond de relatie van Genet met een jonge Palestijn Hamza... en dienstmoeder in het kamp Irbid. Genet wordt door hen gasvrij tijdens de ramadan ontvangen. Aan zijn moeder zegt Hamza, maar ik moet je wel zeggen... het is een vriend, het is een christen, maar hij gelooft niet in God... Waarop de moeder antwoordt, goed, omdat hij niet in God gelooft... moet ik hem te eten geven. Wanneer Hamza s'nachts vertrekt om te vechten, blijft Genet met de moeder achter. Liggend op Hamza's bed hoort hij hoe de moeder klopt... en ziet hij, terwijl hij net doet of hij slaapt... hoe zij Turkse koffie en een glas water op zijn tafeltje zet. Hij drinkt het op en even later hoort hij hoe zij het servies weghaalt. Omdat de zoon die nacht in de strijd was... nam Genet in dienstkamer en bed zijn plaats in en misschien ook zijn rol over. Yeah. Want zo, we hebben het over families, ja. zo werkt het dan ook weer met families. Ja, ja, ja. Je moet er wel toe behoren. Je moet er toe behoren, ja. En uh, hij was ontzettend dankbaar. Een van de, van, de, van de optimalende dingen dat ik vorig jaar, uh, of onlangs eigenlijk nog... Uh, dat uh, de briefwisseling tegenkwam van Chenet uh, met een... Uh, met een, uh, met een uh, een vrouw van zijn leeftijd en uh, uh, die uh, hij raakt op die uh, hij is enorm uh, hij, hij correspondeert met die vrouw in uh, in allerlei uh, in allerlei uh, uh, in een reeks van brieven en uh, vraagt in die vrouw uh, wees een zuster voor mij hè? wees een zuster voor mij. Uh, ik, ik kan je niet vergeten, wees een zuster voor mij. Dat is een herhaald uh, smeekbede eigenlijk om, uh, om familie. Hij wil, hij wil, bij de familie, hij wil tot een familie behoren. Ja. Dat is dus de, de vondeling Charnet die, die, die tenslotte in zijn volwassen leven... die enorme behoefte gaat voelen naar een mateloos verlangen naar familie. Ja. Naar Bij bijhoren. bijhoren. En dat is voor hem ook de Palestijnen geweest. En voor een groot gedeelte ook de Amerikaanse negers geweest. Die hem ook ontvingen als een soort broer. Ja. Uh -huh. Ja, dat is toch... Misschien me nu opeens zomaar. En dan ga ik je iets voorlezen. Want iemand heeft iets gemaild. Dat wil ik je even voorleggen. Maar dat is ook iets... Ik moet denken dat... Uh, Willem-Jan Otter die werd ooit uh, gevraagd... of hij affiniteit had met ik, Jan Kramer. En toen zei hij nee. Want dat boek gaat erover over iemand die nergens bij wil horen. En... Daar kunnen we over discussiëren of dat zo is. Maar toen zei hij wel iets heel moois. Toen zei hij, ik, ik wil al mijn hele leven lang al zo graag ergens bij horen. Dat is natuurlijk een heel diep verlangen. Ken jij dat? Ja, nou, ik, ik weet niet of ik, of ik dat ontzettend graag wil. Ja. Ik, het hoeft niet, hoor, van nee, mij. Nee, nee, nee. Ik, uh, ik, uh, ik, werd, ik werd vroeger uh, werd ik het uh, droomkoninkje genoemd. Het, uh, of Jozef de Dromen genoemd. Thuis. thuis. Mooi wel, een droomkoninkje. Ja, ja, maar Jozef de Droomer ook. Ja, vind ik ook wel een epiteton ornans. Maar, uh, uh, maar waarom? Omdat ik me eigenlijk ook in gedachten dikwijls uh, wilde distancieren van... Van mijn omgeving. Ja, het klinkt een beetje arrogant, maar het is zo wel. He, dus het was een druk huisgezin. En je, je had als het ware heel moeilijk. Uh, het was heel moeilijk om een soort privacy uh, voor jezelf te, te verwerven. En, uh, dus ergens bij willen horen. Ja, ik heb, ik heb bij zo'n grote familie gehoord. Ja, dus en jij ik, moest het snappen. Ja, ja, ja. ja. En ik, ik breng een directe relatie aan dat ik uh, zelf geen kinderen heb. Dat breng ik daarmee in verband. Dus ik, uh, ja, is dat zo? Ja. Heb jij nooit gedacht, ik wil kinderen? Nee, nou ja, misschien een enkele keer. Maar ik, uh, nee, eigenlijk niet. Nee. En Omdat breng... jij uit zo'n groot gezin komt? Misschien wel. Ik, tenminste, ik breng er zelf mee, mee in verband, ja. ja. En, uh, uh, en ik weet ook wat, uh, wat, wat er kan gebeuren. Ja, ja. Maar wat waren in jou in dat grote gezin... Zo keren we toch weer terug bij het begin waar we het nee. over dat grote gezin hadden. Via Genee komen we daar nu weer. Wat waren voor jou de momenten van intimiteit in dat grote gezin? Hoe, hoe, hoe, die waren heel spaarzaam natuurlijk. Ja, ja maar ja, er waren ook hele, hele goede momenten. Hè. Dus, uh, ik herinner me nog altijd erg goed de, de, de, het komen uit de nachtmis uh, uh, op eerste kerstdag... Dat is gigantisch. En dan was de tafel gedekt. En dat, dat, dat is fantastisch, het ontbijt, het eerste ontbijt na de nachtmis, dat was iets heel feestelijk met de, met de, met de kerstboom en met de, de lichtjes aan. Ja, dat, Hier komt trouwens die mail van Mohamed Bari. We hebben het er eigenlijk ook al een beetje over gehad, net met Hermans, denk ik. Maar het is al mooi opgeschreven. Wat betreft de rivaliteit tussen broers en zusters, zussen... is het niet zo dat dit wordt veroorzaakt doordat ouders de neiging hebben... om meer positieve aandacht te geven aan de kinderen die succesvol zijn? Dit heeft volgens mij een enorm, enorme impact op kinderen die niet succesvol zijn. Nee, ja, dat is bij mij niet het geval geweest. Dat nee? vind ik zeker. Nee nee, nee, nee, nee. Dat is... Nee, nee. Nee, ik... Int... In het tegendeel, het was misschien juist andersom. Misschien was mijn vader wel trots, maar dat liet hij nooit blijken. En uh, in tegendeel, ik, was, uh, ik moest... Uh, ik, uh, waarom, uh, waarom lees je een boek? Ik weet nog goed dat hij dat dat dat kwaad werd dat ik een Russisch boek las. Die communisten. En het was Tostoyevsky. Dus <laughs> maar uh, je, je leest een communistisch boek. Uh, dus uh, ja, dat was... Waarschijnlijk zelf een soort rivaliteit met mij, ja, ja. Maar heimelijk trots. Heimelijk misschien trots, ja. Zeker ook, ja. ja. Maar zodat je het niet laat merken. Ook ja. dat is iets wat weer heel erg bij families kan Vl horen, hè? Ja. Ja, ja, ja. Niet laten merken. Nee, nee, trots zijn, nee. maar dan niet laten ja. merken. Ja. Gelukkig heb ik... En dat is... heb ik Mijn vader, die tenslotte is opgenomen in het bejaardenhuis en zo... Heb ik kunnen opzoeken en zo. Ik was, de van, ik was eigenlijk, volgens mij het enige familielid die hem nog opzocht. En dat, dat, dat heeft, heeft enorm veel plezier gedaan. Hoewel. Waarom was jij de enige die nog ging? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Dat is ook weer zoiets. Ja. ja. ja. We zijn echt een. Je, je kent de film Vesten? Ja, ongelooflijk. <laughs> prachtig. Maar, ja. Ja? Ja. Dit is eigenlijk een hele realistische film. Ongelooflijk. ongelooflijk. Dat, dat was voor mij een schok, de erkenning ja? in sommige opzichten. Ja, ja, ja. Ook dat er. Plotseling dingen uitbarsten eens van veten. Van, van uh, ja. Waarbij een deel van, van, van, van de aanwezigen zit te kijken. Waar gaat dit over? Ja, de andere... ja. Ik zeg dat ook omdat jij dan even zo te loop zegt... ik was de enige die nog naar mijn vader toe ging. Ja. En dat, dat je dan niet weet waarom de anderen dat niet meer deden. Ja, weet ik ook niet. Ja, ik heb het ze nooit gevraagd. Ja, nee, nee, nee, nee, nee. En... Uh, Ja, even, ja, nou goed, dit wordt, wordt het wordt misschien te veel uit de familie klappen, maar ja... Nee hoor, doe maar, nee. want het, het staat allemaal in het licht van. Ja, nou ja, ik, ik, ik weet nog erg goed dat, dat, dat ik kwaad werd op mijn zuster... die op een gegeven moment uh, afgaf op mijn moeder. En dat deed me ontzettend pijn. En, en waarom? Ja... Uh, ja uh, de, eigenlijk kwam het erop neer dat ze... dat ze, ja, was blijven hangen in de... In, in de, in de in de sfeer waar, waarin ze opgegroeid was. Het was een tuindersdochter. En uh, een hele eenvoudige vrouw. Maar uh, volgens mij een, uh, echt een, met een heel goed verstand. En. Uh, en, uh, en dat ze eigenlijk ook geweigerd had. Dat ze te weinig oog had gehad voor de meisjes die. Uh, die hadden ook een, een betere opleiding moeten krijgen. Even goed als, als sommige broers het hadden gehad en zo. Dus, en, dat, de, en ze verweet eigenlijk ook dat ze mijn vader, dat ze iedere keer een kind had gebaard en zo, hè. Uh -huh. dat ze dat ze in, het, in die katholieke sleur, sleur was meegegaan. Dat verweet dat ze ook, dat ze te weinig geëmancipeerd was en het ja vond ik ook historisch bezien. Want het, we spreken nu ongeveer de, ongeveer de Tweede Wereldoorlog. Was dat lang niet zo uitgesproken nog. Hè. Dat was, een katholiek gezin was groot meestal. En, uh, en als het niet groot was, dan kwam meneer pastoor wel langs. Ja. Je hebt nu dit boek gemaakt. Wat wil je nog, wat wil je nog, wat wil je nog maken? Nou, ik, uh, ik ben op het ogenblik uh, ja, helemaal verdiept in de... Uh, in de in de artikelen van Jacob Issel De Haan. Die, die hij is, ook, dit, die ja, ook ja, voorkomt. Want ja, ja. Hij en zijn zus Carrie ja, van Brugge. Van Brugge ja. En hij is vermoord. Hij is vermoord, ja. Maar uh, de, de, hij heeft 350 artikelen geschreven in het Handelsblad. Werkelijk soms sublieme artikelen. Waarin je werkelijk van dag tot van week tot week de, de geschiedenis van het Midden-Oosten kan volgen. Van de wijze waarop om steeds 1920 ja. dus de, de overgang. Van, uh, van een, uh, van een uh, diffuse staat naar, een, uh, naar, ja, naar het latere Israël, uh, dat je die kan volgen. En hoe, hoe zo'n uh, zo man, uh, Jacob Issel de Haan, een Sionist... Uh, uh, afhankelijk langzamerhand uh, ook affiniteit gaat krijgen met de Arabieren en, en, en ook ziet dat er, dat er andere facetten zitten uh, dan, uh, dan alleen maar het Joodse probleem. En vermoord wordt. En vermoord wordt, ja. ja door een sionist, ja. is een hele mooie film over gemaakt door uh, Emile Fallot. Ja. Waarin de moordenaar ook nog uh, ja. voorkomt. En geen geintjes spijt had. En geen geintjes spijt had. Nee, nee. Als jij, dat wil ik je ten slotte vragen, want Jacob is de Haan... en zijn ja. zuster Carrie van Brugge. Ja. Die, uh, die komt ook voor Carrie van Brugge. Misschien wel een van de meest intelligente vrouwen... die we ja. ooit in dit land hebben gehad. Ja. Ze was opgeleid tot onderwijzeres. Ja. Ze heeft prachtige boeken geschreven. Als je over hun leest, hè, over ook het milieu waar ze kwamen, ook een groot gezin. Ja. En dan. En dan, en dan Zeventien kinderen. Ja, maar en dan een, een groot joods gezin. En dan dat verstand. En dan ook die knokpartij om dan. dat ook weer te ontstijgen. Ja, Herken ja. je dan iets? Ja, nee, de, de, de boek De Verlatene bijvoorbeeld. wat ze geschreven heeft over. Uh, de, de wijze waarop uh, de, ja, Jacob Issel de Haan zich los heeft gemaakt... van zijn vader enzovoort. Dat is een heel tragische geschiedenis. Dat, uh, dat, uh, dat, is, uh, dat herken ik min. Ja, dat is een, uh, de familieroman die, uh, die ik goed kan herkennen. Ja, hoe, Aha. Ja. En ook zo mooi. Ik weet wel dat ik dat ooit las van Carrie van Brugge. En toen dacht ik, dat is denk ik een van de, een van de eerste regels van haar boeken. Eenheidsdrift is ja. dus doodsdrift... Ja. Een distinctiedrift, dus je willen onderscheiden... In de, individualisme, ja. Dat is levensdrift. Ja, ja. Maar ja. dat is wat je in een groot gezin natuurlijk echt moet bevechten. Ja. Die ja. distinctiedrift. Ja. ja, ja, ja. Ja, ja. Gewoon ook, ja, om aan tafel op een gegeven moment ook iets te kunnen zeggen. Het is een tumult aan tafel van gesprekken en... Hoe kan je als kleinste, een na jongste... hoe kan je daar nog iets naar voren brengen? Wat, uh... Gewoon simpelweg je stem verheffen. verheffen ja, ja. Distinctiedrift. Ja. Ik sprak met uh, Jan Fontijn. En van hem verscheen bij Uitgeverij De Bezige Bij. Opgebouwd uit hetzelfde. Broers en zusters in de literatuur. Dit was uh, Brans met boeken. Volgende week is... Uh, de NTR hier weer met Manjaren. En dan op 4 maart dan ga ik uh, praten met filosoof René Tembos. En dat uh, gaat onder meer over hoe het komt dat politici steeds betekenislozere dingen moeten zeggen om aanhang te winnen. Straks naar achter. Twee dingen met Margreet Rijntjes. Is de Eerste Kamer Science stoffig of de democratie in haar puurste vorm? Daarover gaat het onder meer met politiek-historicus Henk Tevelde.